Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De Portugese politie heeft een 19-jarige man opgepakt... in verband met de steekpartij in Albuvera. Daarbij raakten vier Nederlanders gewond. De man wordt verdacht van poging tot moord. Zondagnacht ging het mis toen een groepje Ieren ruzie kregen... met een groep Nederlanders van tussen de 17 en 21 jaar oud. Het begon met een ruzie over geluidsoverlast. Later werden vier Nederlanders neergestoken. Die liggen nog in het ziekenhuis... Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het sportvliegtuigje dat vanmiddag neerstortte op de A58 in Brabant... was van een vliegschool. De piloot volgde vlieglessen, bevestigde school in Breda. Bij de crash kwam de piloot om het leven. Het vliegtuigje raakte één auto, maar daarbij raakte niemand gewond. Je hoort de brandweer. Je moet echt zien dat hier gewoon verkeer heeft gereden. En, en ja, wonder boven wonder heeft hij dus geen auto's verder uh, uh, ernstig geraakt... zodat er ook nog slachtoffers zijn gevallen. Maar die is dus tussen de auto's in uh, op de weg gekomen. De politie? Die zoekt nu uit hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Op een heuvel bij Rome woedt sinds vanmiddag een flinke bosbrand. Tientallen gebouwen zijn ontruimd in de Italiaanse stad. Onderaan de heuvel zijn meerdere auto's uitgebrand. De politie zegt op X dat de brand onder controle is, maar nog niet geblust. En het is een belangrijke zwemavond op de Spelen voor Nederland. We gaan gelijk naar onze verslaggever Jalou van Helsue. Jalou, ben je al in het zwembad in Parijs? Waarschijnlijk kan je het wel horen... In het zwemstadion voor de finales van vanavond. De avondsessies bij het zwemmen worden steeds extra druk bezocht. Dus ik was vroeg voor een goede plek. Zelf kijk ik het meeste uit naar de finale van het koningsnummer de 100 meter vrij om half negen. En daar zijn echt wel kansen voor Marit Steenbergen. Meteen daarna zwemt Casper Corbeau de finale van de 200 meter schoolslag. Hij plaatste zich heel knap als vierde voor deze finale. Dus ook voor hem is het podium dichtbij. Dankjewel Jeloe. Straks begint de finale van de 100 meter vrij. Dus rond half negen. Dan nog het weer. Vanavond daalt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Morgen krijgen we in het zuiden wat buien met in Limburg kans op onweer. Voor de rest is het droog en 20 tot 26 graden. ZFM Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de AWB Verkeersinformatie Zin in Zandvoort, Zandvoort yes. is Zin in ZFM ZFM met nu, jouw keuze, ZFM. De krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederhoek. Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof.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 Ik ben benieuwd. Dat, ja. <laughs> dat zou ik wel wat van willen doen. Ja, horen. maar dat is wel heel erg leuk om te doen. Hoor. Dat is elke donderdag om de twee weken in een oefenruimte in Leiden. En uh, dat is gewoon echt een te gekke avond. Mijn ja. muziek maken is echt super, ja. Ja, zeker. Maar even terug, want ik hoor de sound. Ik heb het er een beetje in verdiept, maar ik denk een hoop luisteraars niet. Dus hoe kan je de sound typeren? Want het ja. eerste nummer gedraaid op Winning was ja. een van hun grootste hits eigenlijk, hè?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 de band die dan. Uh, ja, waar iedereen aan. Uh, ik ben refereert yeah. aan The Cure. Iedereen kent ook The uh, Cure, maar de sound lijkt allerminst op The Cure. Uh, ja, gitaarmuziek. Uh, ik vind het lastig om, uh, om het zo, uh, zo te benoemen.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 I was going to speak A language you keep hidden away It's just like the question on everyone's lips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 En uh, nou, op een gegeven moment kwam er een einde aan de Outsiders, waaruit eigenlijk de sound is uh, ontstaan. Outsiden, okay. Er kwam nog wel een, een wisseling in de, in de bezetting, ja. maar vanaf zeg maar 80 tot uh, 87 uh, hadden, we de, hadden we de sound. Oké, okay, maar het is een Engelse bent uit Londen of zo? Of had en ze ook, ja. komen uit Londen, maar uit een uh, goed gedeelte van Londen, moet ik zeggen. Want oh. dat maakt natuurlijk ook nog wel een verschil. Ja, zeker. Zijn ouders woonden in Wimbledon.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 Heel groot uh, geworden oh, nee. en gebleven. Uh, de reden dat dat is, is natuurlijk ook altijd moeilijk om dat precies te beantwoorden. Yeah. Maar en die vraag ja. heb ik heel vaak gekregen. Mijn antwoord is altijd dat ik denk dat dat kon door het clubcircuit wat we hadden. Oh, met die Want als, als je kan zien ja. uh, hoe, hoe vaak ik de sound gezien heb in de jaren. Ja. Er kwamen twee keer ja. op tournee door Nederland. En zo'n tour bestond gewoon uit. Ja. Alle de de jongeren optreden, Alle jongeren ja. En elk dorp.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 Dan ja, heb je misschien ook nog wel een nieuwtje. Dat ga ik denk ik toch maar vertellen. Ja? Ja, want uh, hebben we hebben het nog niet helemaal over uh, de filmen gehad. Hè, die we nog, over nee, Adrian hebben nee. uitgebracht. Okay, maar yeah. uh, er komt dus uh, nog een film over Adrian. Nog een? Over Adrians leven in Nederland gemaakt wordt. Op zoek naar een nieuwe band. Vechten tegen demonen. En de strijd van medicijnen nemen uh, of niet. Oh, ja, um, ja.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 Nou, dat is dus allemaal gelukt. En Bob uh, die gaf ons daarbij ook uh, Edens gitaren mee om te verkopen, om ook te gebruiken om de film te kunnen uh, yeah. maken. En we zijn dus uh, na die crowdfunding trailer en toen we uiteindelijk een x bedrag hadden gewoon gaan filmen. En uiteindelijk uh, hadden we zoveel materiaal. Uh, hebben we hebben dan wel twee, drie jaar over gedaan. Yeah. Heeft Mark heeft dat geedit, oh, wat mooie film van gemaakt en die kan.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 Uh, wat hij vrij laat uh, uh, geschreven heeft, waarin hij eigenlijk in de titel zegt het al, de tegengestelde uh, richtingen lopen. Of eigenlijk tegen, tegen alles in, tegen, de, tegen eigenlijk alle stromingen in, maar ook hij, tegen zichzelf in. Dat, Dat klinkt, ik allemaal, ik beter, klinkt allemaal ja. heel uh, hoogdraverig, maar hij is, voor wat ik, zoals ik het begrepen heb, uh -huh. altijd in gevecht.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 For a storm that rears anger in my heart, a finger on my lips. You showed me that silence that haunts this troubled world. Showed me that silence Can't speak louder than words Words end in disaster On the rocks in pieces I know something lives on there Can't say what it is. You showed me that silence that haunts this troubled world. You showed me that silence can't speak louder than. troubled world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 zo'n video compactcameraatje okay, die je yeah. in vakanties uh, toen al had. Dus ik, dit is 88, hè? Ja. Yeah. Dus zo'n VHS uh, oh, ding. Ja. Yeah. Yeah. En, uh, en toen reageerde hij echt heel erg uh, geschokt al gelijk van nee, nee, nee, is uh, nee? onbespreekbaar. En, uh, ik dacht joh, wat de fuck? wat maak het uit? <laughs> yeah. Yeah. Yeah. Maar onbespreekbaar. En het gesprek was daarmee ook uh, oh. over. Dus Waarbij, je... Waarna ik dus wel de videocamera uh, wel aan heb gezet tijdens het uh, concert. Ja. Op het podium heb gelegd. Het was een café. Hè? Het was heel klein ja. En dat heb ik gewoon laten lopen. Dus ik heb wel het audio gebeuren. Okay. Alleen ja. de video niet. Dus dat was mijn eerste ontmoeting. En een andere ontmoeting was een paar jaar later in, uh, in Haarlem. In, ja. uh, in een groot, uh, groot café. Waarbij je een trap op moest naar de toiletten.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 Die absolute held. En als ik hem beter ja. gekend had, Wat dan was misschien, was misschien ja, die idolatie een stuk minder geworden. Red light shines on the face of a whore Who's giving head in the parking lot in Town There's no red light street. In the morning she's soaked and complains to a pimp Fourteen drunken sailors wander round The buildings are fast, they roar and they howl Reflected, deserted town. That they come from behind, 14 drunken sailors, one man. The body's free and the body dies from a building of glass It goes into the night. The body is free as it hits the ground.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 En die zijn ook nog steeds fan van zijn muziek, uh, gek mm -hmm. genoeg, maar hebben de meest verschrikkelijke dingen met hem meegemaakt. Waar hij overigens verder niks aan die uh, kon niks. doen. Maar ja. dat is gewoon, mm -hmm. gewoon, hij kon in een psychose raken, waardoor hij helemaal zichzelf uh, yeah. oh, ja, kwijtraakt. Of in een andere persoon belanden. Uh, uh, yeah. En dat kon dan ook zo weer uh, over yeah. zijn, heb ik begrepen. Maar ik weet niet of ik dat had getrokken, nee, moet ik eerlijk bekennen. Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel ja. goed zo. Dat ik hem toen niet uh, okay. beter heb leren kennen uh, ja. als dat misschien mogelijk was geweest. Okay. Yeah. Voor mij is het nog steeds die absolute held. met uh, ja, Waarvan okay. ik weet dat hij wat gebreken had. Ja. There here to move here. And only to cry for. And you wish you had a life.